Over een half uur wordt het regeerakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie samen hebben geschreven gepresenteerd. Verslaggever Sander van der Wulp in Den Haag. We zijn bijna negen maanden na de verkiezingen en nu is er een definitief akkoord over hoe we het de volgende jaren gaan doen. Dan gaan we horen over echt wel grote plannen die deze vier partijen hebben met het land de komende jaren. Dan gaat het over uh, ambitieuze klimaatplannen, dan gaat het over de aanpak van het stikstofprobleem, de aanpak van het woningprobleem, het verkeer. Uh, Kleine van de verschillen tussen rijk en arm in ons land. Hoe ze het er precies uitzien, dat horen we straks. Terry VM denkt dat Omicron begin volgende maand al de meest voorkomende coronavariant zal zijn in ons land. Ook is rvm baas van Dissel bang dat die variant voor de grootste ziekenhuispiek ooit zal zorgen. De boosterprik is volgens hem dan ook superbelangrijk. Ook komend jaar weten we niet wat het beste voetballand van Afrika is. Door corona gaat in januari de Afrika Cup opnieuw niet door. De voetbalbond is bang voor veel coronabesmettingen. Verschillende clubs willen niet dat de spelers meedoen aan het toernooi, omdat ze daarna waarschijnlijk verplicht in quarantaine moeten. En de telefoon van de brandsorganisatie van de kinderopvang staat al de hele ochtend roodgloeiend. Nu basisscholen een week eerder dichtgaan, willen BSO's en andere opvangen weten hoe het zit met noodopvang. Beter niet te streng, zegt de kinderopvangclub. Het alternatief is namelijk dat kinderen ofwel thuis zitten te gamen... Ofwel de straat op worden geschopt omdat ze dan maar buiten moeten spelen. Of naar opa en oma gaan en dat willen we niet. Of naar de binnenspeeltuin met de oppas. En dat is allemaal ook geen goede oplossing. Of extra bijles misschien, gegeven door de ouders zelf. Maar of dat haalbaar is, is volgens deze ouders nog de vraag. Als ze daarvoor te paaien zijn, gaan we dat zeker doen. Maar ik vrees dat het misschien gewoon wat extra schermtijd zal worden. Lezen, schrijven, rekenen. Dat soort dingetjes. Mijn dochter vindt het gelukkig ook leuk, maar het kost wel tijd. Ik moet er wel in investeren natuurlijk. En uh, het gaat ten koste van mijn werktijd dat wel. Het weer bewolkt en soms wat motregen. Het wordt een graad of tien. Ook morgen is het op veel plaatsen weer bewolkt en wordt het negen of tien graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De file op de A10 Zuid bij Amsterdam wordt korter. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang bij knopen De Nieuwe Meer. Twee rijstroken zijn er open en de vertraging is 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 No more, cry no more Fly!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 Tot om 8 uur is op ZFM Radio weer een live aflevering van het beluisteren van De Krochten, een zoektocht naar de wortels van de Nederrock. Dit keer is Tom Amerika, mensendichter, taalkunstenaar en muzikant, de gast. Als geen ander weet hij taal en tekst met muziek te combineren, wat intrigerende, niet-alledaagse muziek oplevert. Ben je benieuwd naar de verhalen en de muziek van Tom Amerika? Luister. En kijk eventueel dan vanavond van 8 tot 10 uur naar De Krochten op ZFM Radio, via zmmlive.nl of via 106.9. Als aanvulling hebben de programmamakers op Spotify een playlist gemaakt van de nummers die gespeeld zijn in het programma, aangevuld met favorieten van de gast van deze avond. De playlist van Tom America heet De Krochten, Tom America. FM. Dat was Christy met Yellow River. Bijeenkomst voor naasten van mensen met autisme. 5 januari van half 11 tot 9 uur s'avonds. Let op de wijziging van de locatie naar het jeugdhuis... van de Protestantse kerk Kerkplein 1 in Zandvoort. Je kunt aanmelden bij Esther Madera... en het is het e-mailadres e.madera... of telefoonnummer 06... 199 49748. En ik ga door met Elton John, Circle of Life. Dia 20. van deze week is er een van de Nederlandse bodem. Van Dikke Hout ontstond in 1985 op de scholengemeenschap Nieuwdiek in Den Helder. Het repertoire bestond aanvankelijk uit covers van de Rolling Stones, de Eagles en een reeks toen populaire nummers. Rond 1990 schakelde de band over van Engelstalig naar Nederlandstalige muziek. Daarbij werden de eerste eigen composities uitgeprobeerd bij live optredens. De bandleden waaierden vanwege studie over Nederland uit, maar bleven regelmatig bijeenkomen voor repetities om zo rond 1992 eerst Haarlem en later Amsterdam als uitvalsbasis te nemen. De nationale doorbraak van Van Dik kwam in mei 1994 toen de single Stil in mei' een hit werd. Hier is Dik met Totdat jij mijn liefde voelt.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 further and further Het was Eussel Lange met Homesick.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 Ook de bloemenzaken Vera en Bluis in de Haltestraat en het Zandvoortsmuseum en Zandvoort Optiek doen mee. In de winkelcentrum Nieuw-Noord hebben kapperszaak Mario Feyma... het winkeltje en bloemenhuis Bluis een kerstboomtje neergezet. Wij hopen dat nog meer ondernemers mee willen doen aan deze actie. Zo kunnen we iets doen voor de Zandvoorters die het goed kunnen gebruiken... tijdens de kerstdagen van 2021. Want dus Carina Veere namens de Rotary Club. Wat doe ik mezelf aan? Dat een jurkje aangedaan. Ik ben te vroeg van huis vertrokken. Dat is hoe het gaat. En doe ik dan hetzelfde aan. Kij je was, ik kan bestad hem net niet. En hoe laat gaat de laatste trein Ach, Ik ben morgen en vandaag te ruimen. wel gemaakt van mij. Hoe zou het zijn? Smaak het naar meer Als ik ik meer Kom ik nog terug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 Voor mijn hond, goed mijn tandenborst, een Lucht en mijn lader. Want ik slaap hier vast nog vaker. De mooiste ballads gooi je hier op ZFM. Me haast me ando buscando consejos. Pa que vuilbas a mi. Waar is de liefde gebleven? Het heeft ons niet meegezegd. Ik zou het willen vergeten. Ook kan dat niet. Dime que hacer, que el tiempo se nos va. Ja, no lo pienses más. Vivamos el momento.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 Ik kieru foto in mijn biografie. Yo me puse loco e vi te perdi. Pero la te que Ik je 24-7. Alles waar ik heb zal ik aan je geven. Si quiere la luna voy en cohete. Si quiere billete. Het maakt mij niet uit dat zij zien dat we wat fantastisch zijn. Oh,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 Lekker een uurtje bewegen met mannen onder elkaar. onder begeleiding van een gediplomeerde docent. met daarna gezellig een kopje koffie. De kosten met een Zandvoortspas €7,50 per maand. Zonder pas is het 15 euro. Aanmelden via de website of de balie van Pluspunt. Vanaf 12 januari op woensdag van 9 tot half 11. Zoals ik al zei, de locatie is Pluspunt Zandvoort Noord. Bo Die met Field of Gold. De wijzigingen door de nieuwe maatregelen van corona. Vervallen herstel het samen. Yoga in de avond vervalt. Zwemles in de avond vervalt. Herstelgroep verslaving gaat door in Pluspunt op dinsdagavond van half acht tot negen. Depressiesteunpuntgroep groep gaat door in Pluspunt op donderdagavond van half acht tot negen. Hou voor de actuele wijzigingen de website van Pluspunt goed in de gaten no one knows just what to say it's like we're in uncharted town. Zandvoortse krant wordt niet alleen huis aan huis bezorgd... maar is er ook elke week vanaf woensdag online te lezen. De redactie van de krant ontving de volgende bericht van een van hun trouwe lezers. Wij, Zandvoorters, wonen de wintermaanden in Spanje... We verheugen ons er elke woensdag weer op om het Zandvoorts krantje te lezen. Zo zijn we ver weg en toch dichtbij. En blijven we op de hoogte van het reilen en zeilen van onze badplaats. Dus bij deze bedankt dat deze krant ook digitaal is te ontvangen. Een vriendelijke groet uit een zonnig Spanje. De krant kan op deze manier veel oud-dorpsgenoten bereiken met deze digitale editie. Het is fijn om dit met deze blijk van waardering bevestigd te krijgen.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 zou je nooit zo laten staan En je ten onder laten gaan Zomaar gestrekt door ons verhaal oh, Het is net of ik tegen een nu praat Doet hem niks aan We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot oh, dat? Het is net of ik tegen een muur praat we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Ja, ja. Oh, oh. Het is keihard. En je woorden dreunen door in mijn gedachten. Het is nog niet echt doorgedrongen dat je eigenlijk geen konden om mij gaf. Wat ben jij hard? Ik had het nooit van jou verwacht.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 Ik ga nu praat doet de minste als doet de minste al. We toch voor elkaar door het vuur gaan. Ik zou je nooit zo laten staan en je tijd onder laten gaan. Zomaar een streek door ons verhaal. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Waarom zou je dat doen? Net, denk, nu doen? Ik ga het nu spreken. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan.